uur. van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft de vermoedelijke moordenaar van rapper Fais opgepakt. De Rotterdammer van 25 werd in Limburg gearresteerd. Volgens 1 Limburg was er vanochtend een arrestatieteam... bij een appartement in Kerkrade. Gisteren loofde de politie nog 15.000 euro tipgeld uit... voor de gouden tip die leidde tot de arrestatie van Silvano M. Fais werd op 1 januari samen met zijn broer in Rotterdam neergeschoten. Hij overleed, zijn broer raakte zwaar gewond. De Protestantse kerk in Nederland erkent na vier eeuwen voor het eerst het leed dat de remonstranten is aangedaan door hun verbanning uit de kerk. De hoogste man van de kerk, de Scriba, noemt die in een toespraak een pijnlijk moment, in het bijzonder voor de remonstranten. De Scriba spreekt vanmiddag op een jubileumbijeenkomst van de remonstranten. Dat is een vrijzinnig kerkgenootschap met zo'n 5.000 leden. De verbanning van remonstrantse predikanten en de beroepsverboden voor remonstrantse bestuurders hebben hen diep geraakt en veel stuk gemaakt, schrijft de Scriba. Het is 400 jaar geleden dat de remonstranten door de andere protestanten uit de kerk werden gezet omdat ze er te rekkelijke opvattingen op nahielden. Forum voor Democratie en GroenLinks maken geen deel uit van de coalitie in het voorstel voor de provincie Overijssel. Volgens informateur Krol is een coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP de meest kansrijke optie. Daarmee staan de twee grootste winnaars voorlopig buitenspel. De coalitie die wordt voorgesteld heeft 25 van de 47 zetels in de Staten, meldt RTV Oost. De formateur zegt dat die coalitie voldoende draagvlak en breed vertrouwen heeft. Een eerder coalitievoorstel, half april, ging niet door omdat de PvdA niet met FDFVD wilde samenwerken. Het weer, buien, met kans op onweer, het is een graad of 13, vannacht zo goed als droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer en rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Maarsen. Een half uur vertraging op de A6, Muiden-Ledistad. Het is de nasleep van een aanrijding tussen knooppunt Almere en Ledistad. Ruim vijf kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I am droning Oh no!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 Don't call me out www.zfmzandvoort.nl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 I'm sorry. Put my business in the news. Oh, and I'm gonna get up on my face. Before oh, I turn around and spray your ass with mace. Oh, my lips make you wanna have a taste. Oh, you got oh, that? Shit. You got that? I got the base. Ooh.